ANWB-verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem-Utrecht staat file tussen Veenendaal-West en Maren 5 kilometer. En er zijn werkzaamheden bij Utrecht op de A27 naar Almere. Tussen Houten en Knobbetreinsweerd staat daarom 4 kilometer. Vertraging op het spoor op het Intercity-traject van en naar Limburg... rijden er tussen Weert en Roermond geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Dit komt door een aanrijding.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 Kijk voor het cv van Anne en voor andere kandidaten op uwvnl slash 50 plus. Of bel 0900 9295 lokaal tarief. UWV, werken aan perspectief. Vanavond in Caro Brandpunt. De omstreden praktijken van misschien wel de grootste varkensboer van Europa. De Nederlandse varkensmagnaat Adriaan Straathof. Dat en meer in Caro Brandpunt. Vanavond kwart over tien, Nederland 2.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 West langs de lijn en Tom van Hek en Ronald Boot. Goedemiddag bijna 5 over 2. We gaan snel naar Utrecht tegen Ajax Ronald van der Reer. 5-3 is de stand na 70 minuten spelen. Het is een wedstrijd waar je, je geen seconde verveelt werkelijk. We hadden een ruststand van 3-2 in het voordeel van Ajax. Daarna drie goals van FC Utrecht en 5 3 inmiddels de tussenstand. Terwijl er weer eens een bom ontploft op een van de tribunes. Het is werkelijk ongelooflijk wat er rondom het veld ook gebeurt. Maar dit is een wedstrijd vol beleving, vol passie en vol pech met name voor Ajax. Op dit moment een blessurebehandeling voor Bulthuis. Dus het spel ligt even stil. Bulikin, Azare, Mulenga, Ooyer... Bouliquim, Bovenberg, Moulenga en Azade. Dat zijn de doelpuntenmakers. Meer daarover straks. Meer daarover straks. En met genoegen zullen ze luisteren in de stadions bij Twente. Die gaan de Graafschap ontmoeten. AZ, die gaan ADO Den Haag ontmoeten. En PSV om half vijf vanmiddag tegen Heracles. Er wordt geschaatst in Heerenveen. Nederlands kampioenschappen afstanden. Sebastian Timman kijkt naar de vijf kilometer bij de vrouwen. We zijn bezig aan de tweede rit. Rit tussen Yvonne Nauta en Anouk van der Weijden in de rit. Hiervoor, de openingsrit, zag ik die kleine en jonge Pien Kulstra weer in actie. De dame die Vandaag 18 jaar is geworden en gisteren iedereen verraste met de Nederlands titel op de 3 kilometer. Ze rijdt een dik persoonlijk record, 7.12.55. 20 seconden sneller dan dat ze in maart van dit jaar uh, was. En dat zou zomaar eens een tijd kunnen zijn die haar andermaal richting het podium brengt. Tim Steens zit bij het vrouwenhockey Laren ongenaakt maar nog dit jaar. Maar ja, nu Den uh, Tim. Ja, zeker. Dat is de wedstrijd tussen nummer 1 en 2. Laren nog steeds bovenaan. 9 gespeeld, 27 punten. Dus geen punten verloren nog. Den Bos speelde één keer gelijk tegen SCAC. 0-0 staat dus twee punten achter. Maar op dit moment nog ruim drie minuten te spelen en de stand is 2-2. Beide ploegen houden elkaar dus in evenwicht. Het, werd... Het moet er daar gewoon aan geer, hoor ik. 5-4. Het is Christian Eriksen die de bal inkomt uit de voorzet vanaf de rechterkant van Gregory van de Wiel. Aardig aanval van Ajax. En weer staat men achterin bij Utrecht niet op te letten. Ajax komt terug. 5-4. En er wordt de motor gereden in Valencia. Hans van Ousenoord kijkt naar de MotoGP. Met een valpartij in de eerste bocht na de start. Meteen vier rijders, gelukkig allemaal ongedeerd uit de wedstrijd. Valentino Rossi, Nicky Hayden, Randy de Punier en Alvaro Bautista. Aan de leiding gaat de man die al wereldkampioen is en dat is Casey Stoner. De pretenders don't get me wrong. Ronald van der Geer vertelde net dat het pech was voor Ajax vanmiddag. Uh, Vijf goals pech, uh, Ronald? Nee, de pech ligt niet in, in het aantal doelpunten. Het is 5-4 met nog 14 minuten te spelen. Maar als je een strijdplan bedenkt, als Ajax zijn. en je weet dat het dan een lastige wedstrijd wordt tegen FC Utrecht. En na twee minuten ja, heeft de jongen een blessure moet vervangen worden. En even daarna al de wereld die misselijk is, moet vervangen worden. Ja, dan sta je toch niet meer met je sterkste team natuurlijk in het veld. Dat is de pech eigenlijk bij Ajax. Voor de rest wordt er met tijd en wijle best dagelijk gevoetbald. Alleen is er verdedigend wel het een en ander misgegaan. Inclusief doelman kent het vermeer. Ja, er is eigenlijk te veel gebeurd om dat allemaal nog te vertellen. ...in de korte tijd die rest. Omdat de wedstrijd buitengewoon spannend is. Het 5-4 is inmiddels. Erikse dus die aansluitingstreffer heeft gemaakt. 3-2 was nog de voorsprong van Ajax bij de rust. Maar daarna boven Berg met de 3-3. Foutje van Vermeer. Moulenga met de 4-3. Via het been van Vertongen. En uiteindelijk die fout van Vermeer... ...toen hij de bal het spel in beelde brengen... ...vanaf de rechterkant van het veld. In de voeten van Azaren. Die dan uiteindelijk de vijfde voor Utrecht wist te maken. En Ajax is nu natuurlijk op jacht... naar die gelijkmaker in de wetenschap ...dat het spel dat Utrecht heeft gespeeld vanmiddag ontzettend veel kracht heeft gekost. En dat het uh, toch zo langzamerhand tijd wordt om uh, meer druk te zetten op die goal van uh, Fernandes. Maar Utrecht is er nu uit met de kogel. Hij is gekomen. Voor de geblesseerd geraakte Moulenga. De kogel staat er voor het gebied bij Ajax. En ja kan dan niet meer dan een rolletje produceren. Terwijl er niet eens zo heel veel druk op hem gezet wordt. En dan kan Kenneth Vermeer die bal gaan oprapen. En een doeltrap gaan nemen voor de Amsterdammers. Frank de Boer staat voor zijn dugout. Is natuurlijk aan het coachen. André Ooyer is de vervanger van Alderwereld. En Boulikin is de vervanger dan al vroeg in de wedstrijd geweest. Van Sim de Jong. En wat die tweede betreft, daar zal de Boer geen spijt van hebben. Want Boulikin heeft twee doelpunten gemaakt in deze wedstrijd. En heeft zich wat dat betreft wel onderscheiden. Hoewel bij het doelpunt van Ooyer, die overigens ook als invaller in het veld kwam. Dus wat dat betreft pakken die wissels wel goed uit. Gingen wel enorme dekkingsfouten van FC Utrecht aan vooraf. Utrecht dat nu een strijd. Natuurlijk die voorsprong wil vasthouden. En weg moet bij de eigen goal. Dat geeft de coach Wouters ook wel aan. Dat lukt nu met Bovenberg en Moelenga. Moelenga aan de rechterkant, 10 meter over de middenlijn. Krijgt te maken met Jan Vertongen, die een overtreding op hem maakt. En dus een vrije trap gegeven door Bossen aan FC Utrecht. Overigens het derde blessuregeval bij de Ajax ook nog even noemen. Want ook Boerrichter is geblesseerd naar de kant gegaan en vervangen door Ebi En het is voor die Boerrichter te hopen dat die blessure niet al te ernstig is. Want hij mag zich morgen bij het Nederlands Elftal melden voor de eerste keer. Daar zal hij nu niet aan denken, want het spel ligt stil. Hij zit in de kleedkamer en op het veld ligt ook iemand van FC Utrecht. Terecht. Ik denk dat dat de kogel is die dan een tikje heeft gekregen van iemand van, uh, van Ajax. Op het moment dat hij uh, aangespeeld wordt. We gaan een luchtduel in met uh, Vertongen. En inderdaad zit de elleboog van uh, Vertongen. Ja, het is niet echt een elleboogstoot. Maar de elleboog zit wel op het hoofd van de kogel. En ik kan me voorstellen dat de kogel daar even pijn aan heeft. En uh, dus legt Bossen het spel even stil en kan die uh, vervangen worden. Nog even over Bossen. Die uh, wat dat betreft een prima wedstrijd sluit. Maar wel één fout heeft gemaakt. Want Ajax had al lang met tien man moeten staan. André Ooyer met een werkelijk op de enkels van Rodney Snijder. Dat is al een eeuwigheid geleden. Maar daar kreeg Oja Geel voor. En dat had echt een rode kaart moeten zijn. Het spel hier dus even stil. Ik denk dat we nog wel even bezig zijn met deze wedstrijd. Utrecht Ajax 5-4. Officieel nog 10 minuten. Lager den Bos, team Steentje was net in je verhaal, toen moest je Utrecht. Toen stond een 2-2. Ja, het is inmiddels afgelopen, Tom. Het is 2-2 gebleven. Ja, wat dat betreft moet ik zeggen, het is wel een terechte uitslag. De eerste helft was Laren veel beter. Ze pakte ook terecht een 2-1 voorsprong. Dat was ook de ruststand. Het werd 1-0 door Kim Lammers uit een strafcorner. 1-1 door Vera Vorstenbos. en Dat was een velddoelpunt. En 2-1 werd het weer door Kim Lammers na een goede voorzet van Wieke Dijkstra vanaf links. En dat was ook de ruststand. En een terechte voorsprong voor Laren. En iedereen dacht hier op Laren van nou eens kijken of ze dat vol kunnen houden. Na de tweede helft was Den Bos toch wel een stukje beter. Ze kregen drie strafcorners op rij. De eerste twee de werden nog gestopt door Joyce Sombroek, de keeper van het Nederlands elftal. Maar bij de derde was ze kansloos op de push van Maartje Pauwen. Die pushen hem laag binnen en dat betekende 2-2. En in de laatste 6-7 minuten waren er weinig kansen meer. Dus wat dat betreft, ja, het was voor Lara even kijken hoe ver ze staan. Deze competitie, nou, een 2-2 is een terechte stand denk ik. Ze blijven koploper en Den Bos blijft uh, tweede staan. Dus op zich, ja, niet zo gek veel veranderd hier, maar uh, een 2-2 uitslag. Het gaat ze in Heerenveen. De gouden medailles bij de 1500 meter gingen naar Nederland. Bij de mannen en de vrouwen, als ik me goed herinner, de laatste keer, het, ja. uh, Sebastiaan. en speler. Hoe, hoe deden ze dit vanmiddag? Nou, de Olympisch kampioene bij de vrouwen deed het goed, want die pakt voor de vierde keer in haar carrière ook de Nederlandse titel op de 1500 meter en ze is ook regerend wereldkampioen. Dus je kunt wel zeggen dat de afstand van Irene Wust. Die 1500 meter is. Uh, haar tijd is ook uh, prima hoor. Voor 6 november 157-77. Marit Leenstra wordt tweede. Die zitten ook redelijk dicht in de buurt. Bijna twee tiende de achterstand. Diana Valkenburg derde. En zij gaan met Margot Boer en Linda de Vries naar de wereldbekerwedstrijden. Betekent dat Annette Gerrits en Jorien Voorhuis die missen. En daarmee de, verliezers zijn, de grote verliezers zijn van die 1500 meter bij de vrouwen. Bij de mannen ging de winst niet naar de Olympisch kampioen. Mark Tuitert, die wordt de vijfde. Maar wel naar ploeggenoot van Tuitert. Stefan Groothuis. En dat is toch wel een beetje de man van dit weekend. Gisteren al derde op de 500 meter. En winnaar van de 1000 meter. En nu pakt hij dus zijn tweede gouden meter. ...als kampioen van de 1500 meter. Kelt Nuis, zijn ploegenoot wordt tweede. Sjoerd de Vries wordt derde. En dat is toch wel een, een beetje een verrassende rijder... ...na jaren bij Ori een beetje te hebben gesukkeld. Ze begint hij nu onder het bewind van Gerard van Velde aardig door te breken. Hij gaat uh, met die bronzen medaille ook naar de wereldbekerwedstrijden. Wouter Roldeuvel wordt vierde, gaat er ook naartoe. En Mark Tuitert is vijfde, 1000 duizendste sneller dan Jan Blokhuizen. Dat betekent dat Tuitert de eerste wereldbekerwedstrijd ingaat. Blokhuizen niet. En de grote verliezer bij die mannen was Simon Kuipers. Die komt niet verder dan de 13 Plaats en dat terwijl hij vorig jaar in een kampioenschapsrecord nog kampioen werd. We zijn nu bezig met 5 kilometer bij de vrouwen Pien Kulstra. Na twee ritten nog altijd het snelste. Maar in de derde rit, waar ik nu naar kijk, is Linda de Vries met nog, 200, uh, met nog 700 te gaan. Moet ik zeggen, sneller dan de tussentijden van Kulstra. Gaan nou, we weer naar Utrecht. Ajax, Ronald van der Geer. 5-4. Wat een score. Het WK Korfbal zit er net op. Maar uh, ja, wat zegt dit eigenlijk over die beide ploegen? Het zegt dat, het, uh, ja, dat, dat Ajax zichzelf niet is. Ajax heeft uh, moeite met uh, de, de, de strijdwijze van, uh, van FC Utrecht. Gek genoeg kan Utrecht dat altijd in deze wedstrijd wel uh, aan de dag leggen. Die enorme strijdlust. Het uh, verliezen van duels. Uh, en en, en het, het vroege druk zetten. En uiteindelijk heeft Utrecht ervoor gekozen. in, uh, in de loop van de eerste helft. om Ajax toch wel wat te laten komen. en vanuit de reactie te voetballen. Duels werden dan vervolgens door Utrecht gewonnen. Dus dan kan dat ook. En dan word je dus heel erg gevaarlijk. Eigenlijk is uh, aan Utrecht te verwijten. dat het heel makkelijk. Te... Goals van Ajax uiteindelijk weer heeft weggegeven. In de tweede helft wel ja, bij tijd en wat beter voetballend Ajax. Maar dan komt het toch ook weer niet tot echt het creëren van mogelijkheden. Want zoveel mogelijkheden zijn er eigenlijk niet geweest. Oftewel Ajax is zichzelf niet. En Utrecht stijgt in deze wedstrijd boven zichzelf uit. En dan komen er natuurlijk ook nog een aantal persoonlijke fouten bij bij Ajax achterin. Oftewel een optelsom niet in best te doen zijn. En Utrecht dat boven zichzelf uitstijgt. En dan krijg je dus een tussenstand van 5-4 met nog 7 minuten te spelen van de wielweg. Namens de Amsterdammers in het tweede op gebied komt. wuitens uh, die bal weg. Doet uh, Niels de rest. Dan wordt hij weer opgevangen door Vertongen. Utrecht trouwens dus net een enorme kans gehad in de uitbraak met Duplan. Redding van uh, Vermeer. Nu kan Soleimani schieten. Met een curve gaat die bal net naast de goal van uh, FC Utrecht. Hij staat recht voor die goal. Uh, een metertje of twee buiten het afsopgebied. Daar staat hij in uh, redelijke vrijheid. Soleimani en ziet die bal tot zijn ongenoegen. Naast die goal gaan van FC Utrecht. Dat was net een aardige uitbraak van uh, FC Utrecht. Toen de bal werd veroverd op eigen helft via Gert en Duplan komt men eruit Tussen werd Azaren nog even naar de grond gewerkt door Eriksen. Die daar later een gele kaart voor kreeg. Maar die plan kon dus door. En besloot vanaf een meter of 25 te schieten. En een redding van Kenneth Vermeer noodzakelijk. Om er ook van nog voor Ajax de spanning erin te houden. 5-4 dus als Kali, de vervanger van Rodney Snyder. Die helemaal leeg gespeeld was. Op het middenveld de bal wel doorkopt. Maar die uiteindelijk terecht komt bij Vertongen. Die speelt Vermeer weer aan in zijn eigen strassopgebied. Oyer biedt zich dichtbij aan. Vermeer twijfelt erover. Maar kiest dan toch voor de lange bal. Ja, jij Boulekin daarvoor in staan. Daar gaat die bal ook naartoe met de borst terug. Naar Jansen. Jansen linkerkant. Daar staat Ebicilio. Neemt ook wel aan. Vindt Anita in de as van het veld. Dan naar Eriksen. Ook zijn aanname is goed. Weg van Kali. Terug naar Eno. Dan zijn we weer 10 meter over de middenlijn. In de as van het veld draait Eno weg van Kali. En vindt aan de linkerkant Theo Jansen. Jansen is kijken. Zoeken. Nee, toch weer dichtbij naar Anita. Utrecht trekt zich natuurlijk massaal terug. Een soort handbalverdediging. Rood-wit. En daar moet hij ergens nu doorheen zien te komen. Met een bal nu van Vertongen. Bedoeld voor Eriksen of Sulemani. Maar komt terecht op de benen van Jan Wuitens. Die de bal dan wegtrapt. Uit zijn eigen strafschroepgebied, over de zijlijn. Oh, ja, gooit in, richting Kenneth Vermeer. Het is nog vijf uh, minuten officieel. Utrecht 5, Ajax 4. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen met NAC-Vitesse. Dat eindigt in 1-0. De goal viel vlak voor rust uit een strasgrond van Gorter. Na zes wedstrijden zonder verlies heeft Vitesse weer eens verloren. En dat gebeurde dus tijdens een ouderwetsavondje NAC. Het was een zwaar bevochte overwinning volgens NAC-speler Kees Luijks. Ja, absoluut. Het werd heel spannend. En ik zag ook wel bij een aantal dat de tong op de grond hing. Dat was echt zo. En uh, ja, we zijn blijven knokken. En toen werd het nog spannender. En dan zie je het publiek. Die, gaat dan, uh, die schakelt ook nog een tandje bij. Dus uh, het publiek is gewoon zo fanatiek en zo enthousiast. Ja, dat, bij ons uh, werkt dat toch door. En uh, ja, zaterdagavond is, uh, ja, is een stukje cultuur van NAC. Dus ja, dat, uh, dat willen ze in stand houden. En gek genoeg genoot ook de trainer van de tegenpartij van de Sfeer in Berida. Ja, Echt wel, ik, ik, ik, ik heb genoten van de entourage, maar dat wisten we. Het, het, het beruchte avondje NAC is, uh, ja, is, weer, uh, is weer terug en uh, ja, dat is mooi. Dus, uh, ik ben ook liefhebber van voetbal. En als je in dit soort entourage elke week kan spelen... dan, uh, ja, dan, dan stuurt dat het, uh, het, het team het, de ploeg wel naar, uh, naar, naar grote hoogte. En, ja, dan zie je dat de ontlading daarna groot is bij NAC... en de teleurstelling bij ons uh, net zo groot is.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 Ja, uiteindelijk vlies je door mijn inziens toch een, ja, een fout van, van Fink de wedstrijd en ja, dan is het extra zuur en dan ben je wel teleurgesteld. Opmerkelijk bij Vitesse was dat Frank van der Struik en Wilfried Boni in de warming up afhaakten met blessures. Nog opvallender was dan misschien wel de invalbeurt van Boni. Aan het begin van de tweede helft stond de topscorer toch gewoon in het veld. Hij deed wat eh, geheimzinnig over die blessure, Boni. No, I, I feel pain. It's not injury. I feel only pain and yeah, I could not start the game. It's, uh, I, I was feeling pain also in the game against Grashop, but it was derby and I uh, could play the game. And today I was feeling more and I said to the coach then uh, I cannot start the game. Geen blessure dus, maar gewoon pijn aan zijn been. Tegen de graafschap had hij er ook last van, zei hij. Maar zette hij zich eroverheen. Gisteravond kon hij dus alleen de tweede helft spelen. En voor we verder gaan met het overzicht van gisteravond... gaan we eerst weer even naar Ronald van der Geer. Want het gaat dringen, hè, de tijd, Ronald? 2,5 minuut nog. Utrecht tref nog altijd op een 5-4 voorsprong tegen Ajax. De piept en Titan. het kraakt wel achterin. Men houdt met moeite stand. De pijp is leeg. Het is ook logisch, want het, is, uh, het heeft heel veel kracht gekost... datgene wat Utrecht in deze wedstrijd heeft laten zien. En Ajax lijkt te voelen toch dat het, uh, dat het nog wel de kans heeft om een, uh, een doelpunt te maken. Misschien nu wel, als er een overtreding wordt gemaakt door FC Utrecht... aan de rechterkant op Sulemani. en nu een vrije trap komt van Theo Jansen... bij uh, de linkerpunt van het trastopgebied van FC Utrecht... vandaan een meter of 5-6 daar weg. In de eerste helft heeft Jansen daar een vrije trap zo op het hoofd van Boelik ingelegd. Nu probeert hij dat weer, komt die bal in het schafstopgebied, krijgt Utrecht hem, maar met hangen en burger weg uiteindelijk. Nilsson die die bal ver weg roeit. Opgevangen weer door Anita. Die wordt dan lastig gevallen door Gent. Maar blijft wel op de been. Nog altijd Anita aan de linkerkant komt nu naar binnen. Halverwege de helft van FC Utrecht. Krijgt dan te maken met een overtreding van Martensson. En weer een vrije trap dus voor Ajax. Aan de rechterkant halverwege de helft van FC Utrecht. Er gaan twee maal voor staan. Kali en Azade. en ja, Die gaan een tweemaals muurtje vormen. Maar zorgen met het feit dat ze heel dichtbij gaan staan. Voor het nodige oponthoud. keeper is aan het organiseren. Fernandez hier is mee voor. Daar komt die bal. Fernandes moet komen. Twee vuistjes is voldoende. Kali doet dan de rest. Speelt de bal naar Azade. Die kan aannemen. Maar verliest de bal weer aan Anita. Anita richting het schaatsgebied. Souleimani met een kans. Nee, het blok is daar van Bulthuis. Die ten koste van een corner dan deze inzet van Souleimani weet uh, te ontmantelen. Maar Boelikin is daar niet blij mee, want die stond daar vlakbij. En die zegt nu ook tegen Soelman. Die had die bal nou laten gaan jongen. Dan had ik daar misschien wel een stuk beter voor gestaan. En dan hadden we die vijf daar wel weer geschoten. Vier minuten extra tijd. Gaat nu in. Corner komt van Eriksen. Nee, nog niet. Want Bossen heeft weer wat duw en trekwerk gezien in dat strassomgebied. Ja, het is de hele wedstrijd. Duwen en trekken. Het is een uh, duel. Echt een duel. Waarin heel veel strijd is geleverd. Nou, daar komt die corner van Eriksen. Lang onderweg Boelikin. Oh, die komt er maar net over de goal heen. De keeper uh, Fernandez, Roberto Fernandez, zweefde door zijn strafschopgebied. Was het eigenlijk allemaal kwijt. Ging wel voor die bal, maar miste hem, want Buleking kwam voor hem. Maar de rust uh, maakt niet zijn derde doelpunt van deze wedstrijd. Komt de bal over de lat. En dan zitten we dus in die extra tijd van uh, vier minuten. Nee, nog niet. Want op het scorebord zie ik dat we de 90 nog moeten gaan uh, benaderen. En dan komt er dus vier minuten bij. Maar dat is wel alvast aangegeven. Overigens ook een slachtoffer in het arbitrale kwartet. Want Sanders heeft inmiddels de vlag overgenomen van Rutgers. Die ook, geloof ik, een spierblessure heeft opgelopen. De grensrechter. Daar gaat Ebisidio aan de linkerkant weg. Lage voorzet. Eerste paal Eriksen. Nee. Utrecht krijgt hem met mannenmacht weg. Nee. Dan wil de keeper hem oppakken. Fernandes, En dan is er geen communicatie. En denkt Martensen. Ik trap die bal maar weg. Terwijl die voor het oprapen lag voor de keeper. Nu piept en kraakt het echt. Met Van der Wiel. Voorzet vanaf de rechterkant. Weer Redding van Fernandes. En dan moet Bovenberg de rest doen. Bovenberg krijgt die bal wel weg. Nee, sterker nog, die krijgt hem bij Duplan. En die gaat aan de wandel. Gaat nu aan de rechterkant de middenlijn over. Nog altijd Duplan. Met Anita in zijn buurt. Duplan nog altijd. En gaat dan over het been van Anita. En daar gaat Bossen de vrije trap voor geven. Dat betekent dat er uh, ja, de nodige seconden in elk geval gewonnen worden. Door de ploeg die dus op een uh, 5-4 voorsprong staat. Nog altijd in die wedstrijd uh, tegen Ajax. Drie doelpunten maakte in de tweede helft. Tegen Ajax 1-1. Ga naar de... Ja, de tweede minuut van de extra tijd. In de wetenschap dat er vijf doelpunten waren in de eerste helft. Vier in de tweede helft. Ja, dan zijn er wel wat foutjes gemaakt. En dat heeft allemaal wel wat kracht gekost. En nu ligt er weer een speler van Utrecht met kramp op het veld. We hebben Azar al met een blessure zien verdwijnen. We hebben Snijder al een paar keer met kramp. En, en ja, allerlei lichamelijke ongemakken op dat veld zien liggen. Die is inmiddels ook vervangen. En nu is het, de middenvelder Martensson Die het allemaal niet meer trekt. Bij wie de pijp leeg is. De brancard wordt gevraagd. Door Bossen. Maar uiteindelijk, op het moment dat hij de bankaars ziet naderen, staat de zweet weer op. En zegt hij: Nou, het gaat allemaal wel weer. Die vrije trap wordt tekort genomen door Bovenberg richting Kali. Kali staat aan de rechterkant met Bovenberg. De hoogte van het strassel op het gebied van Ajax. Weer Bovenberg. Die wil richting die cornervlag. Paas hem dan langs Jansen, langs Eriksen. En dan is daar een vlagsignaal voor een overtreding. Gemaakt door een van de spelers van FC Utrecht. En dus een vrije trap voor Ajax. Genomen terug naar Kenneth Vermeer. Vermeer met de bal aan de voet. Gaat hem een roei geven richting de helft van FC Utrecht. Keurig op de voet van Daan Bovenberg zal men hier in Utrecht denken. Kali is de volgende. En dan Duplan weer. Drie meter over middenlijn aan de rechterkant. Begint hij weer met een wandeling aan die rechterkant. Is hij een man kwijt. Dat is 1-0. Gaat hij nu richting de achterlijn. Achtervolg door Anita. En Anita moet er dan een corner van maken. En het publiek wordt helemaal gek. Want hij denkt ja, dat publiek denkt... Dat is allemaal kostbare tijdwinst. We gaan lekker een corner nemen. En zolang die bal daar... Aan die kant is, kan Ajax geen goal maken. 5-4 staat er hier op het scorebord. In de middag die men in Utrecht niet meer snel zal vergeten. Want de vorige twee overwinningen waren legendarisch. Maar de wedstrijd van vandaag die gaat echt de geschiedenisboeken in. Corner wordt genomen, komt voor de goal. Wordt weggewerkt door Anita. Wordt opgevangen op het middenveld door Azaren. Gaat nog over het lichaam van Vertongen. Ja, Bosse zegt dat is een overtreding aanvoerder van Ajax. Die moet je dan maar niet maken. Vrije trap weer voor FC Utrecht. En Azaren, de aanvoerder van de ploeg van Jan Wouters... blijft even liggen. Wordt nu overeind geholpen door Eriksen. En ik kijk naar die Wouters. Ja, die wordt ook helemaal gek van de zenuwen. Die is op natuurlijk. Die stuurt nu iedereen naar voren. Maar ze kunnen niet meer achterin. Er wordt een vrije trap genomen. En Wouters wil dat de mensen die uh, enige lengte hebben zich gaan melden in het grasgebied voor Vermeer. Maar die verdedigers denken, ja, je kan allemaal wat. Ik kan niet meer. Ik blijf gewoon achter. Er wordt nog uh, gewisseld. Want die uh, Martensen ligt uh, weer op de grond. Die moet weer behandeld worden. En Zulo staat nog klaar om uh, in te vallen. Het spel ligt dus weer stil. Jan Wouters we yes derde wedstrijd als hoofdcoach van FC Utrecht. Twee nederlagen, daar begon die mee. En nu tegen Ajax, notabene tegen Ajax, gaat hij dan zijn eerste overwinning van dit uh, seizoen. Of van dit seizoen niet, maar in zijn. De seizoen als hoofdcoach boeken. 5-4 is nog altijd de stand. Als er uh, een blessurebehandeling nog altijd bezig is bij uh, Martensson. Nou, die staat inmiddels weer, gaat nu op een uh, sukkeldrafje naar de kant. Wie, oh, wie gaat eruit? Want het bord 5 gaat omhoog, maar dat behoort toe, dat rugnummer aan invaller Zulo. En komt hij dan voor die Martensson? Ja, dat lijkt me wel um, logisch. Want uh, die kan echt niet meer die zweet. Die is uh, van box naar box gelopen. Van uh, strafzomgebied naar strafzomgebied heeft alles gegeven in deze wedstrijd. En wordt inderdaad door de Australiër Zulo vervangen in uh, de dying seconds van deze wedstrijd. Want die uh, vier minuten zitten er inmiddels al lang op. Dik en dik zijn we eroverheen. Maar er moet nog een vrije trap genomen worden door FC Utrecht. Nou, dat gebeurt. Bovenberg die schakelt zich dan nog wel in aan die rechterkant. Maar verliest de bal aan Emisilio. Die gaat dan namens Ajax nog een aanval opzetten. Vindt Boelikin, Nee, zoekt Boelikin, Vindt hem niet. Hij gaat snel een einde maken aan die wedstrijd. bal is uh, over de zijlijn gegaan via Ajax. Dus mag Utrecht halverwege de eigen helft nog gaan ingooien. Iedereen kijkt naar Bossen. Maar Bossen zegt: uh, ga maar door. Gooi maar gewoon in. En Bovenberg mag dat dan nog gaan doen van zijn centrale verdediger. Nilsson. Bovenberg met de bal in de hand. Het publiek schreeuwt naar Bossen dat hij een einde moet maken aan deze wedstrijd. De bal gaat naar Kali. Net over de middenlijn. Verdedigd door Eno. Eno dan weer met een bal naar voren. Op het hoofd van Zulo. Teruggebracht door Anita. In de middencirkel Sulemani. Die vindt tussen de linies in uh, vertongen. Halverwege de helft van Utrecht. Maar die loopt dan op een Utrechtsblok. En dan kan de bal weggewerkt worden. Gerdt gaat daar nog achteraan. Van de Wiel ook. Bal gaat terug naar Vermeer. Oh, die is kort. En de kogel er bijna tussen. Dan gaat hij naar Kali. En Kali maakt de goal. Oh, oh, oh. Kali, Kali, Kali. Wat een fantastisch doelpunt. Ja, er staat op het scorebord, schreeuw je score Nou ja, dat doe ik dan maar met deze bol van Kali. Het gaat helemaal mis achterin bij Ajax. En dan komt die bol bij Kali. Die staat 35 meter van de goal. En die ziet dat die goal leeg is. En dat Vermeer nog voor zijn goal staat. Die is het strafschop gebied. En die invaller voor Rottie Sneider maakt dan de zesde voor Ajax in deze wedstrijd. 6-4. En dan zal Bossen ongetwijfeld voor Ajax nog even laten aftrappen. Maar dan is het over en uit. Kali maakt zijn allereerste doelpunt voor FCU. Utrecht en is daar buitengewoon blij mee. Wordt nu geknuffeld door de hele bank van FC Utrecht. Ja, het is een van geluid werkelijk. Weer, weer. Jan Bosch maakt nu een einde aan deze wedstrijd. Weer wint Ajax niet bij Utrecht. En wat een wedstrijd hebben we gezien. Het uiteindelijk, de uiteindelijke stand is 6-4. 10 doelpunten. Maar die van Kali is werkelijk fenomenaal. Het is weer een fout van Vermeer. Het is de derde fout. Die het Vermeer maakt. Maar uiteindelijk komt die bal dus bij Kali. En die denkt, ja vanaf 35 meter die goal is leeg. Ik probeer het maar. En hij doet het. En hij maakt dus de zesde. Dit is het slotakkoord van FC Utrecht. Dat deze wedstrijd dus wint met 6-4. Radio 1. Het NOS Journaal. Het ziet er naar uit dat de Griekse premier Papandreou op korte termijn aftreedt. Een vooraanstaand lid van zijn socialistische partij... heeft gezegd dat Papandreou opstapt... zodra er een overgangsregering is. En dat is volgens hem mogelijk al vandaag. Ook Griekse media melden dat er een verklaring... van het kabinet ligt over dit onderwerp. Bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zijn sinds 2004 miljoenen uitgegeven aan externe managers en adviseurs. Onder leiding van voormalig topvrouw Al Bayrak werd ruim 12 miljoen betaald aan mensen die werden ingehuurd. Dat staat in een vertrouwelijke brief van de nieuwe tijdelijke directeur van het COA aan minister Leers. Er loopt een onderzoek naar mogelijke misstanden bij het COA. Nou, en dat zijn de hoofdpunten wou ik zeggen. Dat zijn ze. U bent weer terug bij Langs de Lijn. Utrecht-Ajax, 6-4 dus. Hoeveel? De eerste set uh, zit erop, maar het is nu werkelijk afgelopen. Uh, Utrecht-Ajax uh, blijft daarmee op de vijfde plaats. Dan heeft 20 twintig punten. En dat zal met uh, vrolijkheid ontvangen zijn in andere stadions. Hoewel, het gat is zo groot. Het maakt eigenlijk niet zoveel meer uit, denk ik. Bijvoorbeeld Richard van der Maden bij Twente de Graafschap. Ja, maar toch zeker met heel veel vreugdekreten werd uh, dat Doelpuntenfestival in Utrecht. Uh, hier ontvangen in het stadion van uh, FC Twente. In de Grolsfeste wedstrijd. Twee minuten onderweg. FC Twente, de graafschap, de nummer 3 tegen de nummer 16. Het verschil op de ranglijst 13 punten. In het voordeel van de ploeg van Co Adriaans. En ook de statistieken spreken duidelijke taal. 18 maal werd deze wedstrijd gespeeld in de eredivisie. De graafschap won nog nooit. Speelde wel vier maal gelijk. Maar scoorde in die 18 ontmoetingen. De Achterhoekse club slechts drie maal. Dat is veelzeggend. 0-0. Nu nog de stand. Scheidrechter is Paul van Boekel. En we krijgen de eerste corner bij FC Twente. Vanaf de rechterkant. Het hoofd wordt natuurlijk gezocht van Luc de Jong. Die vanavond, of vanmiddag moet ik zeggen natuurlijk, weer in de spit staat. De eerste kans voor FC Twente. Gaat die bal erin de bal wordt van de lijn gehaald door Ted van der Pavert. Dat was bijna de 1-0 voor FC Twente. De inzet van Chatli van dicht bijna drie minuten. Het gaat een leuke wedstrijd worden. Vast en zeker de FC Twente... Zal natuurlijk willen proberen de wedstrijd hier zo snel mogelijk te beslissen. Als je het afzet tegen de wedstrijd van afgelopen donderdag natuurlijk. De Europa League wedstrijd tegen Odense. 0-0 voorlopig, maar de eerste kans dus voor de thuisploeg. Weet de zin Alkmaar al hoeveel het in Utrecht geworden is, Andy? Ik dacht het wel, Ronald. Want het verschil was 8 punten met een gelijk aantal wedstrijden. Nu is het verschil 8 punten met één wedstrijd minder gespeeld door AZ. En ook gisteren uitstekende uitslag voor AZ. Namelijk Feyenoord verloor ook een concurrent staat 0-0. Eén grote kans al gezien aan een vrije trap van Elm. Altidor door kon er net niet bij. Maar het publiek is hier nu al in juichstemming. En dan is de wedstrijd koud bezig. 17.000 man in het stadion bij de koploper AZ tegen ADO Den Haag. En voor ADO geldt het tegenovergestelde als datgene wat voor AZ geldt. Want tegenstanders in die onderste regionen rond die 12e, 13e, 14e plaats hebben allemaal gewonnen. En dus moet ADO puntjes pakken tegen de koploper. Het zal moeilijk worden. Het staat 0-0 na drie minuten spelen. Ik denk dat wij een beetje verder gaan met het overzicht van gisteren. We hadden NAC-Vitesse gehad, 1-0. En toen kwamen we bij Feyenoord NEC uit 0-1. Eh, doelpuntenmaker van de Velden, besproken eh, doelpunt. Eh, Koen Verhoef zou vroeger zeggen, een uh, buitenspelgeur tot in de verre omtrek trek waarneembaar. Want het was ook uh, ver buitenspel. Maar de doelpuntenmaker van de Velden zelf, die maalde er niet zo om. En was vooral blij met de overwinning. Ja, zeker. Uh, heel leuk natuurlijk. En, uh... Ja, maar het belangrijkste is dat we drie punten hebben en dat we weer omhoog kunnen kijken. En, uh, ja, voor mij is het natuurlijk wel leuk, want uh, ja. naast het uh, nu uh, basis bij uh, NRC is voor mij gewoon een uh, opsteker. Het uh, is voor mij gewoon heel lekker dat ik weer kan, kan, kan spelen en uh, scoren. En scoren. Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord, die was uiteraard wat minder gelukkig met de rol van de scheidsrechter. Als je dan hoort en ziet dat je de kool tegenkrijgt wat uh, misschien anderhalve meter buitenspel is... Ja, dan is het schandalig dat je dit soort fouten maakt. Maar nogmaals, dat treft ons nu. Het gebeurt vaker en we klagen er allemaal over. En we krijgen iedere keer het excuus van dat we gelijk hebben. Maar we doen er verder weinig aan. Maar daarna hebben we genoeg tijd gehad om het recht te zetten. En daar waren we niet bij macht. Ik vond dat we met name in de eerste helft te veel achteruit speelden. De opbouw niet snel genoeg vooruit was. Ja, dan speel je tegen een blok van elf man. Maar we hebben niet echt uh, grote kansen kunnen creëren. Ronald Koeman, reëel dus de scheidsrechter, maar ook het bij zichzelf zoeken. Dan Alex Pastoor, de trainer van de NEC. Uh, het is even wennen, Alex, maar de tweede overwinning op rij van je ploeg. We hebben voldoende wedstrijden gehad uh, met een reeks van zes nederlagen... waarin we eigenlijk uh, wel wat, uh, wat meer kansen creëerden. Alleen, uh, ja, dat zie ik dan maar als, uh, als saai. Hè? En dan zijn zulke wedstrijden om te oogsten. Ja, en dan gaan we verder met Roda tegen Heer De Veen. Dat werd 1-2 na 0-1 ruststand door Asaidi. Djuricic maakte 0-2 en 1-2 en spanning weer terug door Vukovic. Heer De Veen blijft de goede reeks maar voortzetten. De ploeg is negen wedstrijden op een rij ongeslagen. En dat na een duel waarin de Friese helemaal niet goed speelden. Ik ben nu bijna anderhalf jaar bij Veen, maar we hebben bijna geen slechte wedstrijden uh, gewonnen. En uh, na de 2-0 zijn we gewoon gestopt met voetballen. Het was uh, vrouwen en kinderen eerst voetbal. Eigenlijk wat we helemaal niet willen. Ja, het resulta resultaat dat telt en, en je wint en uh, je speelt het over de tijd heen. En ja, blijkbaar zitten we nu in die fase dat het uh, dan ook uh, lukt. Ja, Ron Jans was dat de trainer van Herenveen. Hij haalde in de laatste tien minuten van het duel zijn goudhaantjes naar de kant. Assaidi en Narsing werden gewisseld. En daar waren het hij zichtbaar niet mee eens. Jans sprak ze aan op hun gedrag... Die wissels, als jongens bij ons worden gewisseld, dan uh, hebben ze vaak een houding en uh, nog een reactie, en uh, dat, uh, dat heb ik op een rustige manier uh, langs de lijn. Uh, want ik was het wel even beu, maar ik heb ook in de kleedkamer gezegd: Als je wordt gewisseld, dan moet je dat gewoon uh, begrijpen en dan moet je dat accepteren. Dat, uh, dat geldt voor een aantal spelers van ons: uh, ga waardig het veld af, en uh, dan, uh, dan uh, hoeveel krijg je dit soort situaties ook niet? Eens kijken of ASAIDI het echt begrepen heeft. Ja, dat zijn zijn woorden. Ik, uh, uh, kijk, wij zijn gewoon liefhebbers. We willen uh, elke minuut spelen. En uh, we willen volle 90 minuten ook uh, volmaken. Dus uh, iedereen baten ervan als hij eruit wordt gehaald. En ik vond, tweede helft, uh, ja, met onze snelheid... Als er, als er een steekbal wordt gegeven, met onze snelheid... Kan er uh, voor gevaar... Uh, uh, kan er gevaar gesticht worden. En daarom uh, denk ik... Uh, ja, waren we een beetje ja, boos, maar meer dan dat is er niet, denk ik. Roda haalt na twaalf wedstrijden natuurlijk niet het niveau van vorig seizoen. Vorig seizoen werd die Limburgse ploeg zesde. Nu is het uh, vijftiende de plaats die uh, Roda inneemt. En dat is frustrerend voor de trainer, Harm van Veldhoven. Het is pijnlijk, omdat als trainer wil je na een zesde plaats gewoon vasthouden. En dan wil je doorwerken met je groep om, om je ambitie zwaar te maken. En dat straal je over naar je groep. Dus dit soort wedstrijden wil je winnen. Ondanks het feit dat je nog aan, aan het zoeken bent. En aan het, aan het, aan het evenwicht en alles. Ja goed, dan hoop je ook soms beloond te worden. En vandaag zijn we niet beloond. Door al onze inzet, door al onze besprekingen. Nou dan moet je dan in een later fase ergens terug gaan pikken. RKC Waalwijk-Groningen dan eindigde in 1-1. 1-0 Duits, dat was op de ruststand. En Andersson maakte de 1-1 de eindstand van. Sander Duits dus maakte zijn basisplaats gisteravond waar door te scoren. En na vier nederlagen pakte RKC zijn ploeg eindelijk weer een puntje. Ik denk dat als je, als je een wedstrijd speelt... het minste wat je kan doen is, uh, is 90 minuten lang strijd geven. En uh, ja, als je dat niet doet, dan, dan, dan uh, denk ik dat je eigenlijk niet eens hoeft te beginnen. En dat hebben we vandaag gedaan. En dan zie je dat we gewoon tegen Groningen gewoon een goed partij kunnen bieden. En als wij dat elke wedstrijd doen, dan gaan wij nog voldoende punten halen... Ja, dan, dan zijn wij ook maar een heel matig ploegje, denk ik. En dan Groningen liep na de 6-0-overwinning van vorige week tegen Feyenoord dus toch een beetje verrassend tegen dit puntverlies aan. Na vorige week zou er toch genoeg vertrouwen moeten zijn bij de ploeg van trainer Pieter Huistra. Het heeft denk ik niet zozeer met vertrouwen te maken, het heeft meer uh, met, met het besef te maken dat je ten alle tijde gewoon als team moet voetballen. En vanuit dat team kun je individuele kwaliteiten laten zien. Maar, maar er zit altijd die teamtaak zit aan vast. En op het moment dat we dan allemaal voor onszelf gaan voetballen. Ja, dan zijn we niet op ons sterkst, dat is duidelijk. Vrijdagavond was er ook nog een wedstrijd. Excelsior en VVV hadden allebei van tevoren de gezegd. deze wedstrijd niet te mogen verliezen. Dat lukte ook. Heerlijk avondje: 0-0. <lacht> en vandaar dat Excelsior nog steeds 18e staat. 6 uit 12. En VVV nog steeds 17e. 7 uit 12. Wel een puntje erbij. Dus 16e en derde van onder is de graafschap 9 uit 11. En daarboven staat Roda 12 uit 12. En de kop dan? Nou, daar staat AZ. Eerste natuurlijk 28 uit 11. Gevolgd door PSV en Twente met 22 uit 11. Dan Vitesse, 21 uit 12. En Ajax heeft er nu 20 uit 12. Ja, evenveel als Heerenveen, maar die hebben ze op saldo nog net achterzicht. Dus Heerenveen staat 6. Ook naar die 6-4? Ja, ja dat we hebben we nog even meegekeken. Wij gaan naar de clubs die bovenin echt meedoen eh, om de titel. Dat zijn Twente en AZ. En we beginnen bij Twente tegen De Graafschap. Geen onderbrekingen. 0-0, Richard. Richard van der Made bij Veel Twente en de Graafschap. Ja. Uh, ja. Tiende, ja, tiende minuut zijn we bezig. Ja. Nog steeds 0-0 in de Groelswesten. Het is één richtingsverkeer. Twente duidelijk de betere ploeg. De Graafschap speelt heel compact, linies dicht bij elkaar... en wordt teruggedrongen door de thuisploeg... dat dus één kans al heeft gehad. Die schetste ik een aantal minuten geleden. Chadli van dichtbij, de bal werd van de lijn gehaald. En Twente drukt zet veel druk en de Graafschap heeft het daar bijzonder moeilijk mee in de openingsfase van deze wedstrijd. Twente dus al zes punten achterstand op AZ. Elf verliespunten al opgelopen. Je kunt niet zeggen dat het heel erg slecht gaat met Twente, maar ook niet heel erg goed natuurlijk. Laatste vijf wedstrijden slechts één overwinning als je kijkt naar de competitieduels. En vanmiddag moeten gewoon drie punten behaald worden tegen Laagvlieger de Graafschap. Wat dat betreft is Twente wel een klein beetje Gewaarschuwd, want eerder dit seizoen, nog niet eens zo lang geleden, speelde FC Twente thuis hier in de Gronsveste. 1-1 tegen Excelsior en ook die ploeg staat natuurlijk onderin. De bal wordt uitgetrapt door de winter. De keeper van de Graafschap richting De Leeuw. Vandaag een beetje spelend aan de rechterkant. Voor het eerste dit seizoen. Rozen is wat teruggezet in de as en moet Chadli bewaken. De bal wordt nu teruggespeeld door de Graafschap opnieuw naar de winter. Weer een lange bal richting Poepon. De bal wordt opgevangen achterin door FC Twente met Douglas en Wisgeroff Het centrum van vanmiddag. Bij de thuisploeg. En dan gaat de bal naar de rechterkant. Naar Rosales. De opbouw van Twente via Landsaat Die vandaag ook speelt bij Twente. Hoge bal richting Luc de Jong. De Doetinchemmer. De spits van FC Twente. Maar de bal is niet zuiver genoeg. En wordt opgevangen door de winterweer. De keeper van de graafschap die dus veel te doen heeft in de beginfase. Via Wormgoor dan een lange bal weer van de winter richting de Leeuw. Dat wordt een kopbal denk ik van Tiendalli. Nee het is toch de Leeuw die dat duel wint. Poupon komt er dan niet aan. Maar de graafschap pakt de afvallende bal. Via El Hasnaoui. Ook hij enigszins verrassend vandaag in de basis. En via El Hasnaoui gaat de bal dan weer terug. De Graafschap probeert aan een fatsoenlijke opbouw. En die heeft een doelpunt. Daar gaan we snel naartoe. 1-0 AZ. De koploper scoort na slecht uitverdedigen van Ado Den Haag. Komt de bal bij Berens terecht. Die ziet de vrijstaande. Brad Holman staan links in het strafhofgebied. Die kan de bal aannemen, uithalen en scoren. Hij scoort zijn derde doelpunt dit seizoen in zijn 101e officiële wedstrijd voor AZ... Brad Holman en AZ leidt tegen Aden en Haag met 1-0. Je hebt het onderbroken, Richard. De Graafschap speelt iets meer nu op de helft van FC Twente. 0-0 nog altijd de stand hier in Enschede. Probeert nu wat de aanval te zoeken via het inspelen van Poupon en El Hasnoi De twee spitsen. Toch wel een aanvallend ingesteld team hoor. Dat Andries Ulderink hier binnen de lijnen heeft gebracht in Enschede. Het heeft nog niet geleid tot kansen voor de Graafschap. Dat het natuurlijk niet goed doet tot nu toe dit seizoen verloren. Twee uitduels tot nu toe van Ajax en van Heracles. Maar heeft nog weinig potten kunnen breken. Heeft heel veel moeite met het creëren. Van Kansen dat bleek ook vorige week weer in de wedstrijd tegen Vitesse. Nu de bal wel bij Roos op de helft van FC Twente. Roos heeft weinig controle. Dan probeert Bayrami Roos uit te spelen. Dat lukt niet omdat Roos daar nog tussen zit met een voetje bal over de zijlijn. En zo na 13 minuten hier in Enschede nog altijd een tussenstand van 0-0. Eén grote kans die was voor FC Twente al na drie minuten via Tjadli. Uh, ja, en die houdt Er zijn veel mensen die zeggen, die competitie wordt pas in februari beslist. Dat schijnt een traditie te zijn bij voetbal, maar ze gaan wel heel hard daar, hè maar. Ja, en als je naar 1-0 uh, dus tegen Ader Den Haag, doelpunt te maken Holmen. En als je dan kijkt naar uh, volgende week dan vrij, daarna Excelsior uit, Utrecht thuis. Ja, en dan gaan we al heel hard richting de winterstop. en oh, de dat Utrecht zijn allemaal... scoort wel makkelijk, hoor. <laughs> ja, uh, tegen Ajax, hè. <laughs> Uh, het is uh, 1-0 en uh, ja, het gaat gewoon goed met het team van Gert-Jan van Beek. Eén keer uh, verloren van Twente uit, één keer gelijk Ajax uit... En voor de rest gewoon negen keer gewonnen. Een goed team. Wel wat blessures al het hele seizoen. Uh, Maarten Bart is bijvoorbeeld uh, er een hele tijd niet bij. Maar dan is er zo'n Maher. Die uh, geweldig voetbalt. En ook gekozen is voor jong Oranje. En 18 jaar jong pas. Adam Maher. Die uh, gaat het uh, helemaal maken. Let maar op. Balbezit voor AZ. We hebben gespeeld 13 minuten. En het was knullig uit van A door Den Haag. Balverlies net buiten straks op Bal naar Berens. Berends goede voorzet naar de geheel vrijstaande Holmen. En die kon de bal mooi achterkeeper Coutinho... Schieten. waarom zit voor Etienne Rijn, de vervanger van de geblesseerde Marcellus. Speelt de bal terug op zijn keeper, Esteban. Esteban, bal voor de linker en ziet dan uh, Clavan vrijstaan. Clavan die de bal aan de voet heeft, brengt hem naar buiten, naar Palsen. Palsen terug naar Clavan. Rustige opbouw, verzorgde opbouw met een van de betere voetballers dit seizoen op het middenveld. Met uh, Rasmus Elm, die samen met Maher een uitstekend uh, koppel vormt. Net lukt het uh, niet voor Brett Holman om, om altijd door te bereiken. Maar meteen is er weer de druk die gezet wordt door AZ. En bal uh, overname via Beres aan de rechterkant. Rijnen loopt mee. Berens trekt naar binnen, Berens met wat scharen, een hakje naar Rijnen. Rijnen met de voorzet, maar de voorzet komt niet aan. Hij mag het zo dadelijk nog een keer gaan proberen, maar AZ is duidelijk beter en leidt ook verdiend met 1-0 tegen ADO Den Haag. Dijk, ik jou en jij mee. Gaan wij het uh, over de wegreizers van de motorsport hebben. Hans Verlozenhoort, uh, de MotoGP, de titel en zo, is vergeven. Wordt er nog weg Ja, Er wordt heel erg hard gereisd op dit moment. We zitten in de allerlaatste ronde en er is bijzonder veel spanning. Want Casey Stoner, de nieuwe wereldkampioen, die leek op weg naar zijn tiende Grand Prix-overwinning van het seizoen. Hij had acht seconden voorsprong. Op een duurderend groepje met onder andere Ben Spies, Dovizioso en Pedroza. Maar die voorsprong van Stoner is geslonken als sneeuw voor de zon. Twee ronden geleden is Spies op het circuit waar het licht is gaan regenen. Waar de rondetijden omhoog gaan is Spies de Amerikaan. Stoner de Australiër voorbij gegaan. En nu gaat Spies aan de leiding in de allerlaatste ronde. De teamgenoot van Jorge Lorenzo die vanwege een blessure moest afzeggen. En ze zitten nu in de laatste bocht vlak bij elkaar. Spies voor Stoner. En de sprint naar de finish. De motor van Stoner is iets sneller. Ze komen naast elkaar over de streep. Dat wordt een fotofinish, lijkt het wel. Stoner misschien iets eerder dan Spies. Dat zegt in ieder geval de computer op dit moment. Naast elkaar, met een blote oog, nauwelijks waarneembaar. Vindt toch Casey Stoner de laatste Grand Prix van het seizoen voor Ben Spies. Op de derde plek Andrea Dovizioso. En die stelt daarmee zijn derde positie ook in het wereldkampioenschap veilig. Ten koste van Dani Pedrosa die enkele posities heeft verloren in de laatste en als vijfde wordt afgevlacht en dan de man die als negende zo meteen binnen gaat komen toch nog even een klein ere aan Loris Capirossi zijn allerlaatste start 328 Grand Prix heeft hij gereden. Drie wereldtitels en ja, 38 jaar oud is hij. Nu komt hij over de finish met het nummer van de twee weken geleden verongelukte Marco Simoncelli. Nummer 58, daar mocht hij vandaag mee rijden. Het afscheid van Loris Capirossi, het afscheid van de 800 cc-klasse als MotoGP. Volgend jaar gaan we naar 1000 cc. Deze week wordt op hetzelfde circuit van Valencia het nieuwe materiaal voor 2012 gestart. Het seizoen 2012 dat volgend jaar in april begint met de grote prijs van Qatar. We gaan het schaatsen in Heerenveen. Heeft uh, de hele schaatswereld het na dit weekend alleen nog maar over Pien? <laughs> Nou, wel veel mensen, ja. Dat denk ik wel. Dat is toch wel de verrassing van, van dit toernooi bij de vrouwen, althans. 18 jaar vandaag uh, geworden. Want ze is van 6 november 1993 en ze staat uh, bovenaan op de 5 kilometer. En er is nog maar één rit te rijden. En die rit is uh, nu gestart. En dat is de rit tussen uh, Jorien Voorhuis en Monique Kleinsman. En ik moet het nog maar zien hoor, of zij aan die 7.12.55 uh, komen, die tijd van die Pien Kulstra. Het is drie seconden sneller dan de winnende tijd van vorig jaar. Toen won Monique Kleinsman, een van de dames dus nu in de baan, en de andere dame in de baan die won eigenlijk Jorien Voorhuis. Die reed namelijk een snellere tijd dan Monique Kleinsman. Maar die ging drie keer vol met haar linker schaats door de lijn op uh, het rechterstuk. En dat mag niet meer sinds vorig jaar. En zij was een van de eerste slachtoffers van die dokter-bibber-regel. Gelukkig <lacht> hebben we het daar dit weekend weinig over hoeven hebben. Iedereen heeft zich toch aardig aangepast aan die regels. Laatste rit dus vertrokken. Inzet die 7.12.55. Maar het zou me niets verbazen als Kulstra straks in, nou misschien wel weer het goud in ontvangst mag nemen. Gaan we weer naar AZ tegen ADO Den Haag? En die houdt kant Gaat AZ rustig door. Want die kunnen niet verdedigen, zegt Jan van Begeld. Wij vallen aan. Ja, nou ja, maar ze kunnen ook wel verdedigen. Maar ze vallen inderdaad aan. Nu ook weer 1-0 de voorsprong voor AZ. AZ soeverein. Met name op het middenveld. Als Roy Berens de bal heeft weer met een mooie voorzet komt. Maar hij komt net niet bij Alti door. Vandaag jarig, 22, van harte. En weer krijgt Berens de bal, want de afvallende bal is via Rijne bij Berens gekomen. Berens, weer twee scharen terug naar Rijne. Rijne, bal breed naar Elm. Elm kijkt en zoekt en uh, vindt Holmen, die uh, even uitgeweken is naar de rechterkant. En dan is het uh, Berens. En dat zegt eigenlijk genoeg over AZ. Gewoon een goed spelende uh, ploeg met <coughs> mooie aanvallen, regelmatig. 1-0 door Holmen. En dan, als je de bal kwijt bent, de boel vastzetten. Af en toe een overtredentje, zoals nu Elm. Gezien door dat de de Goede scheidsrechter is dat. Eén keer geel gegeven aan Lex. Immers de aanvoerder van Ado Den Haag. En voor de rest is het een sportieve wedstrijd. Met balbezit voor Ado Den Haag. Maar Ado komt er gewoon niet uit. Want er wordt zo goed vastgezet door AZ. En meteen is de overname daar. Is het Wernbloem? Wernbloem op Altidor. Altidor geeft hem mee aan uh, uh, Holmen. En dan is het buitenspel. Ondanks het uh, schot op het doel van uh, keeper uh, Coutinho, die de bal ook tegenhield. Het schot van Maher. Was het weer een vloeiende aanval. Zoals AZ heerlijk aan voetbal is. Maar wat wil je? 11 gespeeld, 9 keer gewonnen. En een doelsaldo van 25 voor, nu 26 voor. En maar 8 tegen. Verreweg de minste tegendoelpunten in de Eredivisie. En of Ado daar nog iets aan kan doen vandaag, ik betwijfel het. Kort wedstrijd gespeeld. AZ leidt tegen Ado Den Haag 1-0. En AZ staat al 6 punten voor op Twente. Dus Twente moet wel winnen vanmiddag tegen de Graafschap Wieser. Ja, dat zal het publiek ook zeker verwachten vanmiddag hier in Enschede. Maar het is nog 0, -0. 0. We zijn halverwege de eerste helft Twente uiteraard het meeste balbezit. Het is een beetje het beeld zoals verwacht. De thuisploeg vol op de aanval. De Graafschap gokt op de counter. Speelt achterin met een blok van vier. Daar heel kort voor vijf middenvelders. En dan uh, Poupon als enige echte spits. Het balbezit dus uh, voor Twente veel op de helft van de Graafschap. Maar ik moet zeggen de Achterhoekers komen wel wat beter in de wedstrijd. De Leeuw speelt de bal nu terug naar Roze. Roze dan langs de zijlijn. Aardig paasje naar uh, Thies Evers die wat... Uh, Aanvallend is ingesteld nu in deze fase, maar Twente corrigeert dat dan via Douglas en dan via Michailov gaat de bal naar de rechterkant naar Wisgerhof. Brahma biedt zich aan, de bal gaat naar Lansaat op de eigen helft nog altijd. Die opent vervolgens naar de linkerkant, maar een slechte bal van Lansaat over het hoofd van... John die daar aan de linkerkant de laatste weken natuurlijk staat als linksbuiten van FC Twente. Slechte paas, bal dus over de zijlijn en een ingooi voor de Graafschap. Een van de toeschouwers op de tribune vanmiddag ook Michel Preudom, De oud coach van FC Twente die vorig seizoen nog de beker pakte met Twente. En hij is vanmiddag te gast hier in de Grolsvesten. Poupon Houdt het balbezit via de leeuw gaat de bal dan via de voet van John over de zijlijn. Nee het is Tindalli en dus weer een ingooi voor de Graafschap op de helft inmiddels van FC 20 Twente. Nog altijd staat het hier 0-0. Twee kansen hebben we gezien voor Twente, voor Chadli. En zojuist een schot van Tien Dali. Dat een metertje over het doel ging van de winter. Maar verder heeft de thuisploeg nog weinig laten zien. Aan het hokje, Gerard de Groot. Veel weinig buitenlanders in dit uh, pre-Olympisch jaar in de competitie. Dus uh, tijd voor de oud-Hollandse clubs om weer een beetje boven te komen drijven. Ja, zo'n oud-Hollandse club is Kampong. En ik zeg het nog maar eens even, uit Utrecht. En die spelen tegen Pinocque uit Amsterdam. En het is een wedstrijd rondom de vierde plek. En die is heel belangrijk natuurlijk in deze hoofdklasse competitie. En ik zeg het zo nadrukkelijk uit Utrecht. Want het veld van Kampong ligt op hooguit drie, vierhonderd meter van de Galgenwaard. De ontploffende Galgenwaard, daar hebben we van kunnen genieten hierbij het inspelen voor deze wedstrijd. De wedstrijd die uh, inmiddels 7,5 minuut oud is. En de spelers op het veld vooral de kampongspelers natuurlijk. Die hebben genoten van het gejuich en de ontploffende bommen en dergelijke in de Galgenwaard. En of het een compleet utrecht feestje zal worden, ja, dat moeten we nog afwachten. Dat is aan het eind van deze wedstrijd duidelijk. Als kampong in ieder geval hier van Pinochet wint, wordt het een echt een leuk feestje voor kampong. Want kampong staat met 16 punten op de vierde plek. Daarboven staat Pinoké met één puntje meer, 17 punten. En ervan uitgaande dat je eigenlijk moet zeggen dat Bloemedaal en Amsterdam een... Ja, een klasse apart zijn in deze competitie. Bloemendaal inmiddels met 20 punten bovenaan. Amsterdam met 19 punten daaronder, maar één wedstrijd minder gespeeld. Dan moet je zeggen dat deze wedstrijd vandaag moet gaan beslissen wie er voorlopig bij blijft. Wie er voorlopig mee gaat doen met die twee koplopers. Wie er mee gaat doen met Bloemendaal tegen Amsterdam. kampong Pinoké dus. Een interessant duel. Een boeiend duel. En laten we hopen dat Kampong laat zien, het aanvalspel laat zien, wat ze ook gist, vorige week hebben laten zien in het Wagenstadion tegen Amsterdam. Toen was Amsterdam uiteindelijk een maatje te groot voor Kampong. Maar vooral aanvallend, opportunistisch spelend, gemotiveerd spelend was Kampong heel sterk. Een jonge ploeg van Kampong die het onder Michiel Struik, de coach van Kampong, uitstekend doet in dit seizoen. Het is nog steeds 0-0 natuurlijk na die... 8,5 minuut spelen inmiddels. Kampong tegen Pinocchi. Wordt het dubbelfeest vandaag voor Kulstra? Sebastian? Ja, ja hoor, want uh, Voorhuis en Kleinsman rijden allebei slecht op de 5 kilometer. Kan niet anders zeggen. Ze behoren tot uh, de langzaamste rijdsters. Dus ze moeten nog een paar ronden, maar ze moeten een turbomotor echt gaan monteren op een ijs. willen zij die 7-12 van 55 van Pien Kulstra gaan verbeteren. Gaat ze niet lukken. Kulstra wordt kampioen. AZ is de koploper in de Eredivisie en leidt alweer met 1-0 thuis tegen Ado Den Haag... via een doelpunt van Brad met Twente tegen de Graafschap staat het nog 0-0. En eerder op de middag versloeg Utrecht in de eigen domstad Ajax met 6 tegen 4. NOS langs de lijn op 1.